Nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Freddy van met het NOS Journaal. Bij een brand in een zorgcentrum in Krabbedijken in Zeeland is een dode gevallen. Vier mensen raakten gewond door het inademen van rook. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De brand is inmiddels geblust. Een deel van het zorgcentrum is ontruimd. Bewoners van 27 appartementen worden ook vannacht ergens anders ondergebracht, omdat hun kamers onbewoonbaar zijn. Hoe de brand is ontstaan is ook nog onbekend. Hij begon in een van de kamers van het zorgcentrum. Op een trapveldje in Uden in Brabant is een jongen gewond geraakt aan zijn been... toen hij werd beschoten tijdens het voetballen. Er werd twee keer geschoten. De politie heeft de verdachte aangehouden. Verder is niets bekend over de zaak. Turkije moet zo snel mogelijk de doodstraf herinvoeren. Dat heeft president Erdogan herhaald in Gaziantep. Daar werd acht dagen geleden een zelfmoordaanslag gepleegd op een bruiloft. Meer dan vijftig mensen werden gedood. Die aanslag was volgens de Turkse autoriteiten het werk van islamitische staat. Erdogan zei vandaag dat hij de regering en het parlement heeft gevraagd... om de doodstraf weer in te voeren en dat hij dat besluit snel zal bekrachtigen.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 Het weer tot slot eerst droog, maar later valt er een enkele bui. Ook morgenochtend is plaatselijk een bui mogelijk. Later op de dag schijnt steeds vaker de zon, meest in het noorden, en het wordt 19 tot 22 graden. Vanaf dinsdag volgt een aantal droge dagen met flink wat zon. Eerst is het rond de 23 graden, later in de week kan het zelfs in het zuiden nog 28 graden worden. Dit was het NOS. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen.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 Thank mm -hmm.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 Joosebastian Bach dus, het Italiaans Concert in F, deel 1.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 All Stuk van George Gershwin, The Rhapsody in Blue. En uh, mocht u suggesties hebben, trouwens, uh, voor dit programma, verzoeken of suggesties of wat dan ook.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 Van Johan Sebastian Bach.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 Thank <laughs> you.